9 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Dysculie is het gevolg van slecht onderwijs. Dat zeggen drie hoogleraren in het AD. Op sommige scholen is 30% van de leerlingen dyslectisch, maar dat ligt niet aan de kinderen. Wetenschappelijk bewijs toont aan dat kinderen die slecht lezen, spellen of rekenen meer moeten oefenen. Maar in de praktijk doen ze dat juist minder. De conservatieve rechter die door Donald Trump is voorgedragen voor het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft flinke kritiek geuit op de president. Neil Gorsuch vindt de denigrerende houding van Trump ten opzichte van rechters en de rechterlijke macht demoraliserend en ontmoedigend. Volgens Gorsuch is de rechterlijke macht een essentiële pijler van de democratie. De Amerikaanse Senaat heeft de omstreden Jeff Sessions benoemd tot minister van Justitie. 52 stemmen voor, 47 tegen. De Democratische Partij heeft veel moeite met de Republikeinse senator uit Alabama. Vooral vanwege racistische uitspraken in het verleden. De Democraten denken dat onder meer de bescherming van minderheden en homo's bij Sessions niet in goede handen is. Door de hogere energieprijzen is de inflatie vorige maand omhoog geschoten. De prijzen liggen 1,7 hoger dan vorig jaar. In december bedroeg de inflatie nog 1 In de afgelopen 15 jaar is het maar één keer eerder voorgekomen dat de prijzen voor consumenten in korte tijd zo hard stijgen. Andere prijsopdrijvers zijn de prijzen van vliegtickets en die van vakantieparken. Zeven landen gaan minister Ploemen van ontwikkelingssamenwerking helpen met een internationaal fonds voor veilige abortus- en voorbehoedsmiddelen. Ploemen lanceerde het initiatief vorige maand, kort nadat president Trump een streep had gezet door de Amerikaanse bijdrage van 600 miljoen dollar voor abortushulp in ontwikkelingslanden. Dan nog het weer. Het vriest, min 1 in het zuiden tot min 6 in het noorden. Verder uh, ligt de temperatuur ook uh, vanmiddag rond het vriespunt. Het voelt uh, nog wat kouder aan door de oostenwind. Blijf wel droog met geregeld zon en uh, morgen verandert er weinig. Dit was het NOS FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog veel vertraging naar Amersfoort vanuit Amsterdam... of de A1 tussen Blarikum en Eembrugge. Op de A1 naar Amersfoort tussen Bunschoten en Hoevelaken na een ongeluk... De A2 Utrecht en Bos, zo'n 10 minuten tussen Beest en Waardenburg. Op de A15 naar Rotterdam, bij Ridderkerk 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht na een ongeluk. Vanuit Breda naar Rotterdam, 5 kilometer verknopend Ridderkerk. Op de A20 naar Gouda, bij Krooswijk 7 kilometer. De A27 Breda-Gorkum-Utrecht, tussen Hank en Avelingen 6 en tussen Gorkum en Noordloos 5 kilometer. A27, Utrecht-Almere tussen Houten en Utrecht-Noord. Daar staat een kapotte auto. Dat levert drie kilometer file op. Vanuit Zwolle naar Amersfoort. A28, vijf kilometer bij Nijkerk vanaf Strandhorst. En daar is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Do it hat to go away. It's impossible to stay. But there's one thing I'll say before I go. I love you. I love you. You know I do now the time is moving on and I really should be gone, but you keep me Polman, met Martijn Hendricks en Michiel Vaas. En in de tweede uur gaan wij praten met Leo Mietsebeek, gemeente Belangen staat op het programma, maar door persoonlijke omstandigheden is hij niet aanwezig. En wij praten met Tonne IJzer. Daarna, daarna, ja. En daarna komt Carla Houstra uh, zich vertellen, want die wil zich inzetten door middel van crowdfunding... om geld voor haar zieke vriendin op te halen. Ja, nou met Leo zijn we zo klaar. Hoezo? Nou, hij heeft natuurlijk al de nodige ervaring als buitengewoon raadslid. Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen, Leo. Nou, daar heb je gelijk, hè, Pieter. Leo, wat, wat, waarom heb je ja gezegd? Ja. Hef je zoveel tijd? Ik, ik, als, je, als je A zegt moet je ook B zeggen, hè? dus als je uh, op die lijst staat die je staat op die plek... ...om dan vervolgens als er een in je kraag grijpt om dan hard weg te lopen, dat, uh, dat doen we niet. Je stond in ieder geval mooi in pak op de foto. Ja goed hè? Ja. ik kan het nog wel netjes zien. Had je nog een pak? <laughs> ja, past ook <laughs> nog. <laughs> nou, dan is GBZ weer compleet. Uit wie bestaat GBZ nu? Ja, uh, Astrid van de Veld als fractievoorzitter. Dat is een goeie. Leo Miesibeek als raadslid. <laughs> en Han Cohen als raadslid. Wie? Han Cohen. Dan heb ik een... Uh, uh, Han Cohen, is hij lid van de partij? Ja. Okay. Ja, hij is wel hij lid. Is, hij is echt overgegaan van de uh, oudere partij waar hij dus uh, uitgestapt is als wethouder. Is hij ingetreden bij... Uh, hij is lid geworden uh, van, van GBZ. GBZ. Oké, okay, dat is duidelijk. En... Uh, maar ja, zijn zetel is natuurlijk uh, in, principe, uh, los. in principe los. Ja. Want ja, zou die opstappen zijn we de zetel toe kwijt. Dat is gewoon eerlijk gezegd. De zetel ben je dan nou kwijt, niet GBZ zetel? Nee, nee, maar kijk, Han heeft natuurlijk een zetel per op persoonlijke titel eigenlijk. Dus uh, en, en als hij... Nee, dat dat, dat duidelijk is. Um, het is een opvolgend systeem. Stel dat er nu nog wat gebeurt, wie, wie staat er achter jou? Uh, nou... Kijk even. Ja, volgens mij is Sandra, ja. Sandra oh, ja. Die, stond wel achter mij, die stond achter mij en Filip staat daar weer achter. die heeft inmiddels al een periode alles buitengewoon raadslid uh, ingevuld. Ja, um, Wie zijn de schaduwraadsleden nu van GBZ? Die hebben we nog niet. Maar? Die gaan er wel aan zitten komen. Wie? Dat zal uh, in dit geval uh, Cor van zijn. En Cor Draaier ja toch niet uh, een buurt, buurt uh, buurtfractievoorzitterschap hè hele pakveld staat ja, maar Kordraaien die zit meer op een boer-eiland... dan in Nederland ja, ja, ja maar die is twee weken op twee weken af en dat, is, <laughs> ja. en dat is en dat hebben we ook we hebben dat natuurlijk ook wel besproken en, en bekeken en we hebben gezegd van nou, dit, dit, dit is haalbaar. Dus dat is, voor hem is het ook, uh, hij kan ook uh, zijn tijden kan hij een beetje inwisselen of uh, verschuiven. Nou, dus het is natuurlijk commissie... ook uh, fijn om, om gewoon een goede achterban te hebben. Uh, daarvoor hoef je niet altijd bij, laat, bij commissievergaderingen aanwezig te zijn. Het is een beetje de manco van uh, uh, van wat kleinere, met alle respect uh, lokale partijen, dat je uh, je achterban minder is. Ja, natuurlijk. Dat is het ook. Dat is ja. ook heel jammer natuurlijk. Dat zou ook anders moeten zijn. De landelijke partijen kunnen altijd terugvallen op iets wat al ergens ligt. Ja. Maar jullie moeten eigenlijk alles zelf verzinnen. Ja, dat klopt. Mm. Dat klopt. Wij hebben ook geen. We kunnen ook niet even informeren in Den Haag wij spreken. Of, uh, of contacten in Den Haag. We je... hebben wel leden, neem ik aan, als GBZ. We hebben wel leden, ja. ja. ja. En jullie houden ook twee keer per jaar een ledenvergadering. Eén keer per jaar ongeveer. Oh. oh, en komen er dan veel mensen? Nou, nee, want we zijn niet zo'n hele grote club. Oh. Een handje vol. Wat er komt. Nou, twee handjes vol misschien. En die ja, je, het punt is dat, dat lokale partijen, het, het leeft wel of het leeft niet. Maar landelijke partijen, heeft, heeft voor heel veel mensen, dat hebben we ook al gemerkt. Veel, veel uh, grotere achterban. Zou het handiger zijn voor mensen uh, om, om daar zo over na te denken en zeggen van nou ja, landelijk stem ik uh, X. Maar ik zou lokaal eigenlijk lokaal moeten stemmen. Nou, ik denk dat dat nu ook wel gebeurt. Maar ja, jawel. Nou, ik, ik zie nog steeds de grootste partijen de grootste partijen zijn. Nou ja, kijk, als je de laatste verkiezingen gaat, dan denk ik dat er zoveel stemmen door OpenZ zijn binnengehaald die landelijk niet uh, een nee, plekje nee, vinden. Daar heb je gelijk, nee, maar daar zie je ook de dus, kostenfunctie nu van. Ja, oké, okay, dat is een ander verhaal, maar, maar, maar als je die stemmen. En, maar de OPZ was niet een landelijke partij. Nee, daarom. Dus, dus, maar die mensen die daarop gestemd hebben, die stemmen dus landelijk op een andere partij. En dat, dat, ja, waar ze nou op stemmen. Maar is ze stemden een... op Carl Simons en. Uh, nou, de, de rest niet. En je ziet nu de gevolgen daarvan. Ja, nou ja, dat is inderdaad. Uh, dat kun je wel stellen, ja. Maar ik vond het een beetje beschamend dat er een motie wordt ingediend door OPZ over hier het Waterloopplein. En dat de fractievoorzitter daar tegenstemt. Tegen de uit zijn eigen partij. De verdeeldheid, dat is wel jammer natuurlijk. Nou, moet je zo de toekomst in? Nog anderhalf jaar? Nou, nee, we niet meer in, uh, in de coalitie. Natuurlijk. Nee, nee. We hebben, nu, we, we, hebben nu, we hebben nu een coalitie. Kijk naar de verkiezingen. Ja, okay. We hebben nu een coalitie waar we, waar we goede afspraken in hebben. Ik denk dat we ook een goede toekomstperspectief hebben. Een brede coalitie. Ja, en ik denk uh, dat je daar naartoe. Je moet ook alleen maar naar de toekomst kijken. Je kunt ook wel achteruit maar dat, kijken, maar dat heeft geen enkele zin. Dat vind ik ook, maar dan wil ik toch even achteruit kijken. Ja. Uh, want uh, uh, jij bent natuurlijk zeer geïnteresseerd geweest in die politiek. Hoe heb je dat meegemaakt de afgelopen vier, vijf maanden, zeg maar vanaf oktober, toen een beetje het gerommel begon. Waardoor in november de klap viel. Nou oh ja, je ziet dat een beetje aankomen natuurlijk en dan. Uh... Ja, ja, ja, goed, dat zie je. Dat eigenlijk Als, als buitengewoon raad zit, zit je natuurlijk een beetje op de achtergrond. in die zin dat je, dat je het allemaal ziet gebeuren. En je kunt daar niet in sturen. Maar je praat er ook over. Maar je praat er wel over. En je, je wisselt ervaring uit met elkaar. en daar komt uiteindelijk. wordt dat dan de, de, de spreekbuis van in de raad. En dan, dan is dit wat er nu gebeurd is, is eigenlijk het resultaat ervan. Dus... Zijn er in mijn fractie bij jullie afspraken gemaakt? welke onderwerpen. Iemand moet behandelen of moet je ze allemaal behandelen? Nee, nee je kunt ze niet allemaal behandelen, want dan, uh, dat, is, dat gaat niet werken. Maar nou, nou, wij, wij, wij zijn onder, ja. daar op dit moment nog wel heel druk mee doen. Mede omdat wij nu twee mensen erbij krijgen. Waardoor we natuurlijk de taken nog beter kunnen verdelen. <coughs> en je je tijd goed, goed kunt inzetten. Maar ik kan me voorstellen dat jij meer geïnteresseerd bent in ruimtelijke ordening en ja, dat soort zaken. Dat, dat klopt ook wel natuurlijk. Dat is, uh, dat is, dat is meer mijn ding. En, uh, en zo, zo, zo hebben wij uh, in onze groepen ook mensen die geïnteresseerd zijn in andere zaken. Ja, je doet niet parkeren en verkeersveiligheid ja, ja, en dergelijke dingen. Ja, natuurlijk wel. Parkeren doe je ook. Je, je praat er met elkaar allemaal, allemaal over. Je hebt allemaal je mening. En, en uiteindelijk is er wel een spreekbuis naar buiten toe die daar waarschijnlijk hmm. wat over zal zeggen. Ja, die, maar die mening van, van, van elkaar wordt wel gedeeld. Maar die spreekbuis heeft dan waarschijnlijk ook iets meer expertise op dat gebied. Zoals als het over een stukje bouw gaat, ja, ja, dan komen ze bij jou natuurlijk. Ja, natuurlijk. Zo, dan, ik denk uh, dat... Die richtingen die zou je dan wel op moeten gaan. Ja. Um, de vorming van de nieuwe coalitie, GBZ was uh, tegen de ambtelijke fusie, is... Uh... Nog steeds? Nog steeds hoor ik op de achtergrond zetten. <lacht> dat, is dan, dat is dan vreemd, want... Uh, dat is de fractievoorzitter hoor, die woorden. Dat, dat is dan vreemd, want in mei moet beslist worden of die trein zoals Martijn dat roemt uh, doorgaat. Je gaat akkoord met het nieuwe coalitieprogramma. Uh, en dan kun je ze dus eigenlijk in mij niet meer tegenstemmen. Nee, maar kijk, weet je, je kunt, we zijn al die jaren zijn wij tegen geweest. We hebben ook al tegen geagereerd. Dat, dat, dat was duidelijk. En er is een duidelijk beeld neergezet door GBZ. En zeker Michel is daar een hele duidelijke spreekbuis in geweest. Ja, wij hebben Michel daar, Dimmers. Ja, Michel Dimmers. Wij hebben daar, de, wij hebben daar niet de, de kracht voor gehad... om daar uh, werkelijk sturing in te geven zoals wij dat graag wilden. De, de coalitie, zoals die er was, heeft, heeft, heeft het pad gekozen. En dat is eigenlijk al de afgelopen... Nou ja, laten we zeggen, acht jaar plus drie is elf jaar. Is dit, is dit een traject geweest wat, wat gelopen is? Waar wij nu helemaal geen verandering meer in kunnen aanbrengen. Het is dus een trein die loopt. In Halem zijn de nodige zaken beslist. Die, en je kunt uh, dat natuurlijk wel tegenin blijven gaan. En als een donker shot blijven rondhollen tegen de winwoners. Maar het, het, het, gaat niet, het, het gaat het niet worden op een gegeven nee, moment. Ik hoorde je fractievoorzitter net zeggen. We zijn nog steeds tegen. Nee, dat wil niet zeggen dat je daardoor voor bent. Dus wij gaan legelijk proberen zoveel mogelijk goede dingen uit te weet, halen. Zo'n sociaal domein. Dat je daar mee samenwerkt met Haarlem. Ja, daar zit veel meer kennis en know-how en dergelijke. Dus ja. Dat kan ik me voorstellen. Maar om te zeggen van... We hevelen nu alles over naar Haarlem. Ja, maar ik denk ook niet dat dat zo gaat gebeuren. En dat is ook niet het doel, denk ik. Eh, we hebben daar het ook wel nodig over gezegd. En we vinden er wel van. Kijk, we willen natuurlijk het bestuur in zon houden. We willen bepaalde taken in zon houden. En, de, en de fast, gefaciliteerd worden door dat je bijvoorbeeld niet voor een paspoortje of een dingetje naar halen toe moet. Nou, dat zal, eh, het loket, dat zal moeten, moeten blijven. Dat, daar zullen we ons hard voor moeten maken. Ja, Die, die invulling die moet dan nog komen. Dat gaat... In. In, in mei gebeuren, uh, waar de VVD bijvoorbeeld zegt ik zou graag uh, voor toerisme met Noordwijk en Katwijk samenwerken uh, misschien met Bloemendaal en een aantal dingen uh, met Halem doen uh, is dat ook een beetje jullie standpunt aan het worden? Want de samenwerking, Krijgen we al actief, een hele grote, daar zijn jullie niet voor. Krijg je wel hele grote versnipperingen. En je denkt, dat je, of je moet zelfstandig blijven, of je moet uh, proberen één partij te vinden waarin je heel goed kan samenwerken. Met afspraken. één partij? Nou ja, we werken al samen met Bloemenland natuurlijk, met belastingzaken. En, uh, en, en nu krijg je halen daarbij. Mm. En dan zijn er dus twee partijen waar je als stand voor terecht kunt. Waarin je gaat samenwerken. Ja. Ben je niet bang dat uh, over uh, wat is het, 12, uh, 13 maanden bij de gemeenteraadsverkiezingen die je daarop afgerekend wordt door de inwoners? Tja, dat zou kunnen. Ja. Nou, dan hebben we hebben dan nog 13 maanden de tijd voor om te bewijzen en aan te tonen dat, uh, dat wij dat, uh, dat we het waard zijn om dat niet uh, te doen. En dat hoop ik dan ook maar. En ik, denk ook wel dat, en ik, ik ben eigenlijk wel van overtuigd dat dat gaat lukken. Ander onderwerp, het Matertureplein hier achter ons, voor je. Eh, drie, drie, drie plannen. Jij als stedenbouwkundige, eh, bouwkundige, eh, zal zonder meer een standpunt naar je fractie eh, geven. Ja, maar nou, dat hebben we al jaren eigenlijk. Maar het, eh, ja, het standpunt van GBZ is wel, dat moet gebouwd worden. Ik denk, ja, er moet wel een keer wat met het plein gebeuren. En, en, en, voor... en die waardetoren moet zeker wat mee gebeuren. En of het nou een waardetoren blijft of een ander ding. Ik er mijn voorkeur uitgesproken. Ja, wij zijn voor die mooie witte huisjes met die rode dagen. Inclusief de matentoren renoveren en dergelijke. Ja, ik ja, ja. denk dat dat het, het mooiste plan is. Komt het meest uit. Passen al die plannen binnen bestemmingsplannen? Nee, dat past niet binnen het bestemmingsplan. Alleen dit plan niet, maar de andere passen die in het Ja, die passen ook niet binnen het bestemmingsplan. Ze hebben allemaal uh, wel een ding wat er buiten zit. Of, of, uh, ja, weet je, het ene plan heeft met, doet met de waardetoren niets. Nou, dat, dat is niet de bedoeling, dat zou een combi worden. Het andere plan is, uh, doet dan wel wat met de waardetoren... maar valt ook op sommige punten buiten het bestemmingsplan. Ja, willen we nog meer appartementen gebouwen? Uh, uh, ik vind de uitbreiding van die huizen zoals dat nu is... als, uh, als je deze wijk hier achter ons ziet... Doortrekkend over de plein heen is dit volgens mij een prachtig mooi, uh, mooi gebied. En laten we <coughs> iets anders neerzetten dan appartementengebouwen. Er zijn uh, in die uh, aanloopfase naar uh, wat er nu in november dan het, het, het eindlied uh, was... Aantal dingen aangepast in diverse plannen. Hebben jullie dat allemaal meegekregen? Want wat ik ja. daaruit getrokken had, is eigenlijk het gertonen op een gegeven moment zei. Laten we nou eerst eens even met z'n allen met die benen op tafel gaan zitten en de nieuwe plannen bekijken. Uh, nou, wat, ik, wat ik een mooie aanpassing vond zelf, is, is uh, ja, de, het parkeerterrein zoals het nu is, wordt op een bepaalde manier betreden via de ingang naast de benzinepomp. Dat was in, de plan, in die plannen was dat helemaal weg. Daar was geen ingang meer. Dat ging allemaal via hier, die, die straat hierachter, de via de buurt. Sorry. Daar is nu een, een ander plan op gekomen, via, ook via Springtij, om die ingang daar weer terug te plaatsen. Waardoor die aanvoering in die wijk natuurlijk veel minder wordt. Ik denk dat het een positieve ontwikkeling is. Maar zo hebben alle andere plannen ook een, uh, een andere ontwikkeling gemaakt. Tuurlijk, maar... Is het dan niet handig om uh, inderdaad met al die drie architecten nog een keer om tafel te gaan zitten? Voordat je uh, ja, maar, de, de oude besluit. En je uh, vraagt aan mij een voorkeur. Dan. En, en als, uh. je, als je praat over een voorkeur en wat je mooi vindt. Ik bedoel, kijk, zoals uh, je zat hier net. Ik bedoel, uh, je hebt gezien dat ik daar ook goed contact mee heb. Dus het gaat niet over de nee, personen. Uh, het gaat om, om het plan. Nee, het gaat om een plan. En wij zijn wij hebben gewoon het plan. En, en als je vraagt aan mij wat is je voorkeur, Nou, dat is onze voorkeur. Dat hebben we ook dadelijk uitgesproken. Maar ja, dat is de, nu de voorkeur van, van jou. En, uh, de ook van, van Group. Ja, en uh, ja. jullie moeten er opnieuw uh, over laten beslissen door de mm -hmm. Raad. Komt het college weer met een voorstel, weer met een advies? Het advies was, die... Ik denk dat dat er nu nog een beetje in ontwikkeling is. En er zijn nog wat, wat beslissingen ja, over te nemen. Men wil dat toch dit jaar op tafel hebben. Ja, natuurlijk. Maar het zal eerder dus ook wel naar voren komen. ja, de vraag is niet... Zouden is een ander Punt Tuurlijk kun je alle plannen weer op zijn kop zetten... en weer opnieuw gaan beginnen. Moet je daar ook de betrokken partijen in betrekken? Of moet je daar al mensen weer voor laten gaan werken... en een heleboel tijd gaan insteken... en vervolgens toch weer tot de conclusie komen... we gaan die al juist Nee, Eén voor de verkiezingen. Ik wel dat... Dat is, nou, dat is wel het doel. Kijk, er zijn, er zijn nu wel afspraken gemaakt en er zijn een paar doelen gesteld. En dat gaan we wel proberen te realiseren. En dit is onder andere een doel waarvan we zeggen: dit moet nu wel doorgezet worden. Dit is vier jaar geleden, of drie jaar. Even na de, nieuwe, na de verkiezingen is dit ingezet hè, door de toenmalige wethouder als een plan. En, en, en we zijn nu drieënhalf jaar of drie jaar verder. En, en er staat nog niets. Het nee, is nog kreeg, niet gesloten. Het, het is niet een plan van alleen de mensen die hier wonen, maar omheen wonen. Maar voor heel Zandvoort. Volgens mij is het een Zandvoortsplan, ja. Yeah, yeah. Want ik kan ja, die... me voorstellen dat er ook hier bewoners zijn, bedrijven... die zeggen, dit is meteen een mooie gelegenheid om te gaan investeren. En die zelf ook meteen iets gaan opknappen en verbreden nou ja, en mooier maken. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat je een mooie omgeving hebt, dat je eigen, eigen goed ook meer waard wordt... als je het goed aanpakt. Dus uh, dat is anticiperen op de situatie. Volgende punt, uh, Middenboulevard. Uh, Demmers, die is daar uitgebreid altijd over bezig geweest. Uh, die heeft grote ideeën gehad, al, al jarenlang. Ja, nu mag je in de bak. Ja. ja. Nou, wie je, je weet wat er wat uitkomt in 14 maanden? Nou, ik weet het niet. Het, het is een moeilijk plan, denk ik. Er, is, er, er, er, er, er lopen dingen, maar ik, ik kan daar niet zo heel veel over zeggen. Ik heb me daar ook heel, niet, nog niet heel erg in verdiept. Dus ik, ik heb zoiets van: uh, daar moet ik hem eventjes even goed over hebben. Jij ja, haalt Middenboulevard aan, hè, maar er is besloten om dat te splitsen. En dat zien we dus nu ook. Ja, ja dit is inderdaad een apart project geworden. Ja, we zien de eventjes. Middenboulevard is eigenlijk het Badhuisplein waar, nou, waar je... Nee, het Badhuisplein. Want daar gaat Demmers ideeën ja, over. Ja, maar over. goed, er zijn ook ideeën over. Er lopen ook plannen over. En er lopen besprekingen over. Dus dat zijn dingen die uiteindelijk wel naar voren zullen komen. Er is zelfs al een tekening uh, gemaakt over het Badhuisplein. Dus daar zijn inderdaad natuurlijk. drukken. Maar ik ben het wel met je eens dat je gewoon die stukjes moet doen. Ja, anders wordt het te nou, groot. Nou, dit anders dan... wordt het onoverzichtelijk, denk ik. En dat is goed. Bedoel, dit is een plan waar je al, je ziet, al, al weerstand al genoeg in krijgt. Maar nou, ik denk dat dat de spruimplok en... was van het eerste plan. Dat alles moest tegelijk gebeuren. En ja. dat is toen te groot, te, veel. te groot geweest. En nu zie je dus wel vooruitgang in stukjes. Maar ja, daarom. Um, je had het net over uh, een soort van participatie met uh, de mensen hier. Nou, lees ik in de krant 14 uh, dagen geleden dat uh, we gaan niet meer participeren. Dat zou dan weer vreemd zijn. Volgens mij is dat traject al, al, al een groot deel gelopen. Ja, er, waren, er waren grote vragen tegen zo. Ja, nou goed, dan, moet, dan moet dat uitgezocht worden en dan moet je daar naar kijken, dat okay. denk ik wel. Maar dan moet je dat ook echt serieus oppakken. Maar ja, we, we zaten aan een soort besluitvorming zaten we in de raad en daar uiteindelijk is toen de boel, de boel geploft. Ja. En toen was dat traject al gelopen ja het is wel de aanzet geweest natuurlijk uh, ja, en de samenwerking ik, ja. samen en daar ontplofte de boel. maar goed het besluit komt wel voor de verkiezingen ik mag daar ga, dat zijn wel de, het streven dan kunnen we wel nou naar <lacht> we <lacht> ik, ik ik zeg <lacht> ik zeg ik, ik, ik denk we nou een beetje omhoog aan ik goed. zeg ja maar goed <lacht> we hebben uh, met een serieus raad dit gesproken uh, Leo bedankt voor je komst en uh, bedankt voor je tijd graag gedaan en, uh, behoud je in de gaten dank je <lacht> altijd goed <lacht> Worden. Wat ze ja. zeiden. Er moet nog veel meer duidelijk uh, gemaakt worden. Ja, maar het gaat de goede kant op. We wachten maar rustig af. Uh, een, een man die uh, na aan mijn hart is, zit tegenover ons, Tom Arissen. Want hij heeft weer een jazzprogramma samengesteld hier in de bij je u tegen zegt. Uh, ik kan me herinneren, vroeger was het op het biljart in de Zeestraat. Dat was zo. Mooie tijd? Een hele mooie tijd. Maar nu niet meer op het biljart? Niet meer op het biljart. Maar de sfeer is hetzelfde. Ja, dat, uh, ik denk dat dat ook komt door de gastheer en de, en de manier van uitnodigen. Ja. En de entourage zelf. Ja. Wij... Ja, die creëer je met dezelfde mensen. Ja, of, uh, ja. Maar de locatie uh, is natuurlijk ideaal. is groter dan het café. Er ja. kunnen meer mensen in. Je ook, de, de band hoeft ja, niet meer het, halve, het geeft... halve café in te slaan. Nee, het geeft ook uh, uh, meer problemen natuurlijk. En je, ja? ja, een café is zo... Daar maak je zelf uit van op die dag doen we dat. En dan is dat zeg maar de laatste vrijdag van de maand. Ik noem maar wat. En nu wilde ik op de laatste zondag. Maar op de laatste zondag van de maand... is natuurlijk ook wel eens een partij... Of is die ruimte afgehuurd? Dus je continu, de continuïteit, die is weg. De, vast, de vaste dag is eruit. Is, is dat lastig? Dat is heel lastig. Want de, de, de oorzaak zal ik uitleggen. Want het is net of Thalassa dan niet wil. Dat is niet zo. Nee. Want die willen echt. Maar het is nou eenmaal zo dat als je jazz yes hebt, dat is investeren. Alleen maar. Daar komt, daar staat niets tegenover. Of weinig. Zoiets kost geld. En dat breng je met consumptiegebruik niet op. Dus die zeggen na twee jaar van Ton, het is hartstikke leuk, maar op diezelfde tijd hebben wij of twintig eters of we hebben een partij. Dus je krijgt niet meer de vaste dag. Nou, dat ja, is jammer. Dat, maar lijkt dat mij duidelijk. Maar toch dat toch is heel, heel logisch dat is dus Maar je moet nog steeds een goede verstandhouding met hebben. Ik, ja, ik werk dan met heel veel plezier, moet <laughs> ik zeggen. Gewoon door de vrijheid die je hebt. Ja. Kijk, ik doe ook bruiloften en partijen. Nou, dat is zo. Ik ben van huis uit, nou, denk ik, toegankelijk voor iedereen. Dus als je dan daarachter de bar staat, dan is het een vast punt waar mensen tegen kunnen praten. Je zou het rustig aan gaan doen. Ja, dat rustig is, dat, dat schrijf ik met hele kleine letters en mijn ogen worden minder goed, dus ik lees dat niet altijd. Oh, <laughs> en je kan ook papierjes steeds verder weghouden houden natuurlijk. Ja. Maar, uh, Jess aan zee bij Talassa in, uh, in het Juttertje, zoals het tegenwoordig heet, de zijzaal, uh, variabel in dagen, ja. um, heb jij... Wel een, een, een vooruitgezet programma van die wil ik hebben, die wil ik hebben en die wil ik hebben. De dat, komende dat, vier keer. Dat, dat had ik wel. Ja. Maar, nou, maar omdat het variabel is, wordt dat moeilijk. Wordt dat moeilijk. Dus ik ben nu afhankelijk van punt 1, wat is er beschikbaar en welk thema hangen we eraan. Want daar hebben we ook naar gekeken of je het dan zo kunt veranderen. Omdat je, nou ik noem het wat een boek is, woogie menu. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Verzin wat. Ja. Maar dat moet je van tevoren plannen. En ik moet van tevoren dan ook weten of die muzikanten die daaraan voldoen of die uh, beschikbaar zijn. Ja, dat is een soort korte termijn planning dan. Je ja. kan niet meer zeggen van ik wil uh, 3 december. Uh, nee, ik, nu, ik zit nu op uh, 10 dagen of zo. Oh, dat is wel erg kort. Ja. Ook om een artiest te krijgen. Ja. Nou ja, nou, in zijn, de jaren dan is het wel wild. Ah, wel Als Oh, jawel. Als, uh, het is nog steeds zo, als ze mijn naam horen... of de verbinding met mij, dan beginnen ze te lachen. Het is de enige, een van de weinige podia's waar ze een bloemetje krijgen. Dus dat is waardering. Overal worden ze netjes betaald. Ja. Maar de men die ze contracteert... Die is meestal niet. Dus dat is in mijn geval andersom. En ik denk dat dat ook de sfeer de goede komt. Ja, in ieder geval kunnen ze vooraf eerst een happie eten. Ja, dat zeker. De artiesten mogen altijd blijven eten. Dus dat is mooi geregeld. Wat heb je op je programma wel staan? Dat je nu weet. In korte tijd. Ik kan alleen maar even tien dagen praten. Ik heb in, in korte tijd uh, niets, maar ik... Uh, wel wensen? Wel wensen. Mijn uh, wens is uh, om in maart in ieder geval een boekie-boekie-set te doen. En uh, daar is al een beetje jaar tegen geknikt. Dus dat komt er wel aan. En dan ja, ben ik... Heb je namen al die je dan wilt hebben? Uh, die ik wil hebben, ja. Dat wordt of uh, Erik-Jan Overbeek of uh, Martijn Schok met ze bent. De laatste... is... Uh hier heel erg bekend, moet ik zeggen. Zijn er... Um, om, omdat je zo, uh, zo kort kan boeken, strooi je dat ook uit bij die artiesten? Dat er misschien iemand zegt van nou, ah, misschien wel Ja, meld eens even uh, als je beschikbaar bent, of als je wil. Ja, maar ja. Dan, dan willen ze dat ook wel. Ja. Nou, ik, ik doe het nu, natuurlijk niet rechtstreeks zelf. Ik heb een, een, een bureau waar ik mee samenwerk, maar dat doe je al zo lang. Dat, dat is één op één. Ja, ik kan me voorstellen dat jouw wensen dan wel eens uh, uh, doorkruist worden om... Dat A of B al een optreden hebt uh, ergens anders. Ja, ik, uh, dat is vooral als je uh, de lettinhoek ingaat. Dat zit waarschijnlijk in het woordje lettin. Daar maak je soms een afspraak. En die wordt uh, ja, soms drie dagen tevoren. We hebben wat anders. Dan uh... zien we ook niet meer van die mooie posters. Zeker? Nee, nee dat, uh, dat, dat is nou eenmaal zo. En daar, nee, daar leer je mee omgaan en dan leer je mijn leven. En dat is best leuk hebben in z'n in nog een, een, een jazz-fenomeen met Han Rijmers. U daar Rijmers, ook... dat is natuurlijk, dat is schitterend. dat is heel mooi dat dat er is, en dat valt 100% onder cultuur. Ja. Vandaar dat je entree betaalt. Ja. En wat ik doe is 100% commercieel. Dan kan je lekker drankje bedrinken. Dan kan je erheen lullen. En uh, daar wordt verwacht dat je stil bent. Ik denk, ja. uh, dat is het maar van jullie wisselen niet uh, ervaringen uit. Oh, je wel hoor. Daar staat nog iemand beschikbaar. Kijk, en... Nee, de, als je de, de, de, de lijst van namen neemt. Uh, Dennis Kivit, Deboren Carter en weet ik. Dat, is ook, dat heb ik ook allemaal ja. een keer gehad. Maar de, is, de samenstelling is steeds anders. Want die mensen, die zijn en dat is dan de hoofdekt en iedere keer staat of iedere keer, maar heel vaak is daar een, een andere bassist of een andere drummer of noem maar ja, wat. De, ja. de setting wordt anders. Ja, maar je wisselt wel ervaringen uit. Van, Als wij elkaar je nooit tegenkomen, nou de, het is niet voorop gezet zo. Nee, het, het ligt ook niet moeilijk, want we zeggen elkaar heel veel gedag en we, we praten over dingen. maar Nee, het is nou eenmaal anders. Ja. Het zijn twee verschillende concepten. Het nou, belangrijkste is met overleg dat je niet op hetzelfde moment bezig bent. Daar houden we altijd rekening mee. Kijk, dus, Hans ja. zegt van tevoren welke zondagen hij doet of welk weekend. Ja. We ver gaan we. En daar ga ik zeker niet op zitten. Nee. Nou, dat is al belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Nou, dat, dat zie je gelukkig in meer Zandvoorts evenementen terug. Ja. je hebt natuurlijk de classic concert. Je hebt allerlei dingen die door elkaar heen ja. eh, druizen. Een beetje coördinatie is belangrijk hoor. Ja, het enige feest wat altijd in de weg zit. Maar dat wordt dit jaar geloof ik anders. Dat is het Oktoberfest. Dat zit niet meer in de weg? Nou ja, eh, zoals je weet is de subsidiekranen een beetje geknepen en zijn er allerlei oplossingen voor. Maar omdat Oktoberfest toch een beetje Duits getint is en de DTM in augustus is, doen we in plaats van waarschijnlijk een biefest, doen we een slagerfestival in augustus. De DTM is dat niet in mei? Nee, nee is in augustus. In augustus. augustus. Wat is er dan in mei? Ja, dat was eh, Max oh, Verstappen. Oh, het Max Verstappen weekend, dat is 20 mei. Dat klopt. En DTM is dan in augustus? Ja. Ah, dat, dat is op zich geen, uh, geen slecht idee om dat te koppelen aan een DTM. Nee, dat is het, Maar ja, dat moeten we natuurlijk met uh, de leden van SEP even uitpluizen hoe we dat uh, ingedienden. Hoe je dat in gaat vullen? Ja. Nou, in ieder geval moet die hele grote, uh, het is een Limburgse band die Duitsers ja, is. Ja, uh, dat is echt terugkomen. wel. Als je, als, je dat, als je dat weer terug kan krijgen hier. Nou, dat, dat is, die mensen hebben zoveel indruk gemaakt. Ook echt op iedereen. Dat is, uh, ja, ik heb daar, uh, de eerste keer was het was frisjes, geloof ik. Ja. Maar ik heb het toch een twaalf uur staan. Ik vond ja. het echt fantastisch. Ja, het is uh, dus echt werkelijk berengoed. goed. Maar ja, uh, oh, dat is een andere tak van sport, hè? Want ja. dit, dit zijn. laten uh, nou, we het heeft... even over de jazz, uh... het yes. Het is muziek, jazz, yes, ja. We gaan terug naar de yes. Nou, ding. nou, ik, ik pak ze gewoon alle twee. Want de, de yes uh, is duidelijk. Je is korte termijn werk, dus je hoort ook op korte termijn. wanneer er wat te doen is in, ja. uh, in Thalassa. Andere kant is dat je nu even het bierfeest aan, uh, aanhaalt. en ook nog even over de uh, subsidies bezig bent. Hoe zit het nou met die, uh, die festivalen? Want een tijd geleden zat je hier. en dat je een hele lijst met festivalen. Ja nou die heb ik nu ook, maar die moet ik bijstellen, want er is een, een waarschijnlijk een nieuwe partij. En uh, daar doet men nogal nou ja. Een nieuwe partij? Ja, het Holland Casino houdt van verandering. Daar hebben ze recht op. Als je vijf jaar iets gedaan hebt. Dus ik heb mijn vijf jaar heb ik daar een hele mooie subsidie van gehad. Dan kan je alles doen. En daar had ik dit jaar ook op gerekend. Nou, dat was niet. Daar is op welke manier dan ook bijgesprongen. Dus dat gaat allemaal weer goed. Maar dan ben je aan het vergaderen. En dan hoor je dat er plotseling ergens anders ruimte in is genomen. En in, als ik goed gelezen had in mijn antwoord. Dan had ik dat kunnen lezen, Want daar staat in dat ik nog maar drie festivals doe. En dat is niet juist. Want de festivals die de caféhouders doen, die vallen ook onder de restricties van SEP. En SEP is nou eenmaal sans evenementenplatform. Dus als er een andere partij komt, dan lijkt het mij logisch dat je uitgenodigd wordt voor een gesprek wie wat gaat doen. Dat is misgegaan. Dat is niet erg. Dat kan allemaal nog hersteld worden. Dus dat is... Dat speelt. Nou, dan zijn we benieuwd... is uh, dus mijn lijst, mijn lijst als ik hem heb, ja, neem ik... ik contact op. Ja. <laughs> ja. Nou ja, dan gaan we uh, zien wat eruit komt. Want dat zal nog over gediscussieerd worden intern met, uh, met de partijen. Jij bent er al een beetje uit met je festivalen die, die staan. Ja. En die staan is uh, Historische Grand Prix. Historische Grand Prix. Het, uh, het Bierfeest. Bierfeest, wat dan waarschijnlijk een andere datum en een andere naam krijgt. De, Augustusfest. Uh, uh, uh, welke? Ik had er nog eentje ergens staan. Max Verstappen? Nee, Verstappen gaat... Uh, dat is jammer. Die gaat waarschijnlijk naar iemand anders. Oké, okay, maar uh, er zijn dus drie. Die, die ene, daar komen we nog wel op. Ja. Ja, dat is de verschuiving van het bierfeest. Dat wil ik naar de DTM doen. Dus dan moet je voor in plaats van de DTM iets anders doen. Of dat het Bij... Yes-festival wordt, dat is 17, 18, 19 augustus. Ja. Ja, ja. Um, de straatfeesten gaan geweld door. Ja, Amsterdamse avond. En uh, ja, dat ligt aan de, de caféouders die meedoen, maar een, uh, Amsterdamse avond komt sowieso terug. Dancing in de street komt sowieso terug. Dat organiseren zij zelf in samenwerking met SEP. Maar doe jij daar wat aan? Ja. Zoals? Beveiliging. Beveiliging, ja, die moet je natuurlijk inhuren en dat gaat ook allemaal toiletvoorzieningen. Dus, ja, nou, ik, ik moet het even afwachten wat het met die andere partij gaat worden als dat verder komt. Maar ik ben uh, zeer benieuwd naar uh, wat daaruit komt. In ieder geval drie festivals van jou. Ja. Uh, yes. en ik heb er nu nog een aanvraag, die is heel dichtbij. Dat is uh, 26 maart. Daar heb ik maandagmiddag een gesprek over met... Mieter. Ja, maar, en wat is ja. dat, 26 maart? Een Dat is, nee, niet de circuitrun, dat is de fiets. Uh, ja, dat hoort allemaal bij elkaar. Dat hoort allemaal bij elkaar. In het hele weekend wordt er gefietst, er wordt gelopen, er wordt gewandeld. Ja, jij doet ook mee, dat weet ik. Met wandelen? Ja, en fietsen. <laughs> ja. Nou, nee, dus die, die nou, komt, nou, er, aan. Die komt ja. er dus aan. Um, Jess aan zee, op korte termijn, daar horen we meer van wanneer het gaat gebeuren. Ja. En uh, dan komen we naar het ontspannen Jess luisteren. Ja, ik hoop het. Dan ja. moet ik. Als dan iedereen komt, dan... Laten we de andere kant eens zien. Oké. Okay. Ton, <laughs> ontzettend bedankt. Bedankt. Ja, graag gedaan. en uh, Festivals zee zit tegenover ons Kalle Houdsta. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij uh, wil je inzetten via crowdfunding voor een zieke vriendin. Ja, dat klopt. Dat is uh, Natasja Koekhoven, woont in Heemstede. Een gezellige uh, jonge vrouw, een gezin... En uh, wij hebben heel veel leuke momenten samen met de honden uitlaten. Maar uh, ze heeft ook een spierziekte. En daardoor uh, zit ze heel veel in de rolstoel. En uh, heeft ze heel veel behoefte aan een hulpompt. En die hond heeft ze al. Het is Anoki. Eerst terug. Uh, welke ziekte heeft ze? Ze heeft uh, de ziekte van pompen. Een spierziekte. Vrij onbekende ziekte. Vrij onbekend, ja. ja. Oké, okay, uh, zij zit vaak in de rolstoel. Het krantenartikel uh, heb, heb je meegenomen daar ook. Dus mensen zullen dat ongetwijfeld wel gelezen hebben. Misschien, heeft ze die hond al? Ze heeft de hond al. Die heeft ze sinds uh, uh, oktober. En uh, die moet straks nog gekeurd worden. En als hij helemaal goed lichamelijk is, dan uh, mag ze de opleiding beginnen. Ik wil goed in de microfoon. Ja. Zoiets. Zoiets. En, uh, maar daarvoor is heel veel geld nodig. En daarvoor is dus die crowdfunding uh, gestart. Dus je krijgt eerst een hond. En ja, daarna krijgt... moet je uh, Ja, hij ja, krijgt. Uh, <lacht> maar daarna moet je hem uh, nog opleidingen ja. doen en, enzovoort. Ja. Ja. Dat kost veel geld. Hoe heb je die crowdfunding in werking gezet? Nou, dat heb ik niet gedaan. Dat heeft zij zelf gedaan. Oké. Okay. Ja, nee. Maar jij uh, support dat? Ik support het, zoals heel veel vrienden van haar ook. En um, ja, dat gaat via een, een crowdfunding... Uh, one% percent Club heet dat. Daar kan geld gestort worden. En uh, daarnaast lopen er allerlei acties. Vanavond is er bijvoorbeeld een concert in Heemstede. Dat wordt georganiseerd door haar fysiotherapeuten. En uh, daar komt een groep. En dan kan je kaarten kopen. Een hapje, drankje. En het concert wordt verzorgd. En uh, ja, eigenlijk zijn er van allerlei kanten zijn er acties. En dus, dit is een hele korte actie. Maar daar moet je even goed reclame voor uh, maken. Vanavond? Vanavond. Ik zal het papiertje erbij pakken. Uh, in Heemstede de Sportpark Laan, acht, 18 in Heemstede, en dat is de fysiotherapeuten, organiseren daar met een de band, deksels, een concert. Oké, okay. en als je daarheen wil, moet je bellen of kan je er Ik denk, nee, daar, daar kan je ook kaartjes krijgen nog, en anders kan het misschien nog straks via een uh, e-mail of telefoonnummer. Welk e-mailadres? cage, kpnplanet.nl Oké, okay, dan ga is... altijd terugluisteren. Ja. Um, dat is een uh, actie die gaat vanavond gebeuren. Wat gaat ja, er nog meer? Er zijn uh, ook meer uh, concerten. Uh, daarnaast een vriendin van mij, ook een hondenvriendin. Die heeft zelf een uh, hondenuitlaatservice. Die uh, veilt een kleed, een snuffelkleed. Een snuffelkleed voor een hond. <lacht> en uh, dat staat op haar Facebookpagina bij Brenda. En zij werkt ook bij een hondenschool, Kino Connect. En daar organiseren ze een workshop met als thema hulphond. En mensen kunnen dan inschrijven voor 20 euro. En, ja. en dan kunnen zij anderhalf uur een leuke workshop volgen. En het geld gaat natuurlijk naar het goede doel. Ja. Hoeveel geld is er nodig? 20.000, nog iets. 20.900. Dat is alleen voor de opleiding van de hond? Ja, klopt. En die ja. opleiding, dat is niet een kwestie van maanden, dat is ook nog een hele tijd? Ja, dat, dat duurt ongeveer een jaar, maar dat is ook gewoon bij Natasja thuis. Ja. Het is niet zo dat die hond intern gaat bij de hondenschool daar... Maar dat, zij wordt begeleid door mensen van... De, en de hondenschool helpt bulters, bulters en Mekken. Ik heb de folder voor me liggen. Ja, ik zie het. En um, zij helpen haar dus om de hond op te leiden. En gedurende het traject kan er ook bijvoorbeeld... Als zij een specifieke hulpvraag heeft van... Ik wil graag dat mijn hond dit doet. Kunnen ze daarop inspringen? Het is dus geen kant-en-klaar kant project. Maar... Hoeveel geld heeft ze al binnen? Ze heeft nu uh, ruim 6.000 euro binnen. Dus er moet nog ruim 14 mil binnenkomen. Ja, ja ze zit op 32 procent. Ja. Dat schiet er uh, lichtelijk op schiet de goede op. richtingen. Ja, ja. Al dat soort uh, verschillende acties. Kan je daar, uh, als je zegt, nou, ik wil graag die mevrouw helpen. Ja. Kan je dat centraal opzoeken? Is er een, een, een, een, een website of een Facebook waar je kan zien... van, nou, ik wil specifiek voor deze hond... Uh, geld doneren? Ja. Of een actie uh, bezoeken? Ja, dat, dat kan via die One Percent Club. En ik heb hem uh, hier staan. Ja, het is een uh, website, pagina. One Percent Club. Als je dat googelt, dan kom je erop. En dan is het uh, de studiebeurs voor een hulphond. Studiebeurs. Studiebeurs. Studiebeurs. Voor een hulphond. Dus uh, als men wat wil zien, dan uh, ga je naar One, one. Percent Club. En dan ga je naar. Studiebeurs. studiebeurs. Voor een hulphond. Voor een hulpond. En kom je dan automatisch bij jullie hond uit? Want er staat natuurlijk om ja. meer mensen die. Iets nee, doen. dan kom je bij Anoki. Okay. De hond heet Anoki. Dan kom je bij Natasha en Anoki. Okay. En er zijn heel veel projectjes. Ja, daarom... Ook heel leuk om te zien hoor. Trouwens, ja, ja. ook een andere vrouw die een hulpond wil. Maar ook uh, een toilet voor een school in Oeganda. Of noem maar op. Er zijn tientallen projectjes. Ja, crowdfunding is een hebben. beetje in, in opkomst op het ogenblik. Klopt, ja, iedereen, ja. Of iedereen, heel veel mensen die, uh, die doen dat. Er zijn zelfs commerciële crowdfundings uh, in, in oprichting. En die, die lopen al. Maar dit is dus puur het goede doel. Ja. Uh, voor de hond. De hond zit nu in de stoel, zie ik. Ja, dat is een grappig, die foto. Als, als mensen het niet hebben kunnen volgen, kunnen ze jou ook bellen? Uh, ja, dat mag. Mogen we jou 06-nummer doorgeven? Ja, dat is goed. Ja, ik heb het toevallig... 06-506-38-518 ja. Ik ga het herhalen. 06-50-63-85... Klopt. Voor allerlei informatie die uh, ja. nodig is voor de crowdfunding voor de hulphond. Ja. ja, en nog even iets meer over de hulphond. Want uh, je zegt even terecht: die bulters mekken als assistenthonden. Um, dat is niet alleen voor spierziekten, maar voor een heleboel onderwerpen worden honden opgeleid. En dat is een, een, een Nederlandse stichting die dat allemaal organiseert. En ze halen een hoop geld binnen. Meneer Boerhoop is daar de directeur van, de, de bedenker en dergelijke. En vorig jaar is bijvoorbeeld een van de hulphonden in New Unicum ondergebracht. Ja, dat is fantastisch. En dat, ja. is, uh, en dat gebeurt. Onder andere uh, door het verzamelen van dopjes. Uh, uh, er zijn allemaal dopjes op uh, flessen, frisdrank, andere dranken. En er staan altijd symbolen op. Nou, die dopjes die zijn hard nodig. En die worden dan ingezameld. En dat gebeurt door heel Nederland. En dan gaan ze naar een centrale adres in Heugewaard. Daar worden ze weer uitgesorteerd. En dan gaan ze naar België toe. En in België worden ze omgesmolten. En met de opbrengst daarvan kunnen ze weer hulphonden financieren door in ieder geval de opleiding. Dat is, dus, is dat voor hetzelfde instituut? Ja, ja, dat is voor dit instituut, Bultus -Mekken. Nou, daar komt ook die hond vandaan en de opleiding ja. en dergelijke. Dus als heel zand voor nu dopjes gaat sparen? Dat kan ik net zeggen, ja. dat is ja. Ik heb uh, afgelopen jaar een uh, paar honderd kilo weer af kunnen leveren. En inmiddels staat de berging alweer vol met drie, vier grote vuilniszakken vol met dopjes. Dus, uh, dat, dus zijn dat... Uh, uh, Spaarro-dopjes, uh, cola, uh, uh, melkdopjes, uh, melk, pak melk en dergelijke. Dat is de makkelijkste dergelijke. manier toch om, uh, ja. om te sparen? Pieter, dan zal ik het wel doen. De protestantse kerk die doet dat massaal in Zandvoort. En elke dag vind ik wel weer zakjes met dopjes aan ah. de voordeur. Dus het is nou. inleveren bij de protestantse kerk? Nee, bij mij. de 24. Dat mag ook? Ja. En ik zorg ervoor dat ze in de gewaard komen. Dus zandvoorters, niet meer weggooien uw dopjes, maar inlezen zijn, bij Pieter. Er nee, zijn een hoop geld waard en Hè? daar kunnen weer honden van betaald worden. Ja. In ieder geval de opleiding. Ja, en, maar dat is ook het leuke van dit soort acties. En wat wij nu ook hebben. En uh, dat het mes eigenlijk aan twee misschien wel drie kanten snijdt. A is het leuk om te doen, om iets ja. te organiseren. Ja. De mensen zijn, ja, vinden het leuk om mee te doen. Ja. En wij hebben ook een, een benefietavondje georganiseerd. En dan heb je ook nog een opbrengst. Dus ja, precies. Dat is fantastisch. Ja. En we zijn nog goed voor het milieu bezig ook. Dat, Met uh, het doppen. Ja. De ja. ja, normaal verdwijnt dat weer ergens in. En dan wordt het weer teruggevonden in de maag van een dolfijn, las ik van de week. Nou, dus dat, dat moet je, je ook is... niet hebben. Goed. Dokters uh, inleveren, willem 24 Ontzettend bedankt voor de uitleg. Het gaat nog steeds om de hond uh, Anoki. Klopt. Voor een uh, Natasja. Uh, kijk op uh, de 1% Club. En zoek daar op studiebeurs. Voor een hulphond. Voor een hulphond. Ontzettend bedankt voor uw komst en uitleg. Dankjewel. Graag gedaan. Ook bedankt. I'm gonna go just me. Even een kopietje bij Floers. Ja kom maar. Nu het laatste onderdeel van deze goedemorgen zandvoort. Uh, vanuit Auto Hoogland nog steeds. Wij gaan de agenda doen en er zijn natuurlijk een hoop vaste punten. Uh, tot en met 15 maart is nog steeds expeditie van Mondriaan tot Dutch Design in het Zandvoort Museum. Ja, tot en met 15 februari is de expositie schilderijen van Ria Reewijk bij Pluspunt aan de Vlemingstraat. 5 februari is de Comedy Night in Amsterdam Beach. En daar kan je heen om 8 uur. En de entree is 6 euro. Dan 6 februari, Ali Wally Memorium in Lunchbreak, Haltestraat 57. Er zijn muziek wordt gedraaid en er zijn Belgische hapjes. Dinsdag 8 tot 10 uur. Dinsdag 7 februari is er weer Cinema Nostalgie met de film De Zevende Hemel en om half 2 begint dat. Entree is 6 euro en je kan ook de belbus bellen en dat kost het 7 euro. En de belbus is 5717373. 10 februari, algemene pubquiz in Café Koper vanaf 9 uur entree 2,50. Jess in Zandvoort met Edwin Rutte in Theater de Krocht. Op 12 februari. En dat begint om half drie. Entree is 15 euro. En dan hebben we van 18 februari tot 25 februari. de Kids Adventure Week. met een kinderburgemeester. Is die al gekozen? Nee, nog niet. Ik heb er nog niets van gehoord. Ah, dat is nog spannend aan het worden. De Adventure Week en daarna. of tijdens de Adventure Week. is er op 19 februari Classic Concert. met Van Bach tot Bernstein. Juist, ja, leuk. Elke eerste maandag van de maand hebben we de. De nabestaande groep bij ook Zandvoort van half twee tot drie uur en elke eerste dinsdag van de maand om half elf digitaal spreekuur voor al die vragen over de iPad, tablet, smartphone bij ook Zandvoort aan de Vlemingstraat. Medische gymnastiek bij Pluspunt is elke vrijdag van kwart over negen tot kwart over tien Ja, en dan uh, de herhaling van het programma is op donderdag aanstaande van acht uur s morgens tot tien uur s morgens U gaat naar uitzending gemist van www.zfmzandvoort .nl. Vul de datum de tijd in. Let op, één uurtje later invullen. En dan kunt u het programma terugluisteren. Nou, dan zijn wij aan het einde, Pieter. Wij bedanken Casper Keurenson voor de techniek. We bedanken de redactie. En ook speciaal de eindredactie, Gede Rutte, die er heel veel aan doet. En zelfs de koffie gedaan heeft vandaag. En Pieter Jouwster, ontzettend bedankt voor de presentatie. Jij ook, Ben. Zonneveld. Dankjewel. Hotel Hoogland, bedankt voor de gastvrijheid koffie, thee en water. En wij zeggen tot volgende week en een prettig weekend.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 Zo heerlijk rustig, er klinkt een mondharmonica, die speelt door Rémi Fasola, tra la tralala. Zo heerlijk rustig, je, yeah, je. Yeah. En een deuntje ontstaat in dezelfde maat, zo heerlijk rustig.